Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt extreem heet in Zuidoost-Europa en Turkije. In Griekenland, de Balkan en Turkije kan het de komende dagen 40 tot 45 graden worden. Op Sicilië, Albanië en aan de Turkse kust zijn al grote bosbranden, ook in gebieden waar veel toeristen zijn. Jean Touran heeft een vakantiehuis in Marmaris en vanuit daar ziet hij de natuur in vlammen opgaan. Ik, ik kan niet omschrijven, het is heel raar om zo hulpeloos te zijn, om gewoon moeder aarde te zien en fonken op, op te gaan. En alle bergen dat ooit groen was, is nu gewoon zwart. Niet, niet grijs, zwart. In Turkije zijn al 25 dorpen ontruimd. Duizenden brandweermensen helpen met blussen. De ergste hitte duurt waarschijnlijk nog tot woensdag. Pas daarna zakt de temperatuur onder de 40 graden. In Nederweert in Noord-Limburg, is een enorm drugslab ontdekt. Volgens de politie is het het grootste en meest professionele crystal meth lab ooit in Nederland. Er is ook een Poolse man opgepakt. Het lab zat in twee loodsen. Het leeghalen duurt nog het hele weekend. En Max van 30 probeert op een bijzondere manier van zijn studieschuld af te komen, van 60.000 euro. Dat vertelt hij tegen het AD. Deel had voorgesteld om um, 30 jaar lang af te gaan betalen. En toen dacht ik, dat moet ook in één jaar kunnen. Dus wat nou als ik een ruilspel doe en dan binnen een jaar de boel afbetaal? Hij is dan ook aan het ruilen tot hij iets van 60.000 euro heeft bemachtigd. En dat gooit hij dan in de verkoop. Het begon met een knuffel. Die heb ik gerold voor een uh, Mac Mini. Die heb ik gerold voor een iPhone. Uh, toen een motorscooter, een auto. Die heb ik gerold voor een kunstwerk met, uh, met Frank Hollywood. Die heb ik gerold voor een, uh, voor een uh, Rolex. En die Rolex heb ik voor een filmrol. Het gaat om een filmrol met één zinnetje tekst in de reboot van bioscoopfilm Costa... ...inclusief trip naar Spanje en het bijwonen van de première. Max hoopt dat iemand de filmrol wil ruilen tegen een Ferrari... ...om zo dichter bij de 60.000 euro te komen. Het weer nog meer buien vanavond, ook met windstoten, vooral aan de kust. Morgen eerst buien, maar later op de dag wordt het droger... ...met meer zon en rond de 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diemen richting Amstelveen... dicht tussen knoopend Holendrecht en Amstelveen. Dat komt door een aanrijding. Verkeer richting Schiphol rijdt voorlopig om via Amsterdam... over de A2, de A10 en de A4. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu, See it. We'll Sandwich, <laughs> sandwich,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 make my skin feel weak I'm always melting in your heat Then I saw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 Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een snikhete week rond de Middellandse Zee. Aan de kant van de Balkan, Griekenland en Turkije wordt het 40 tot 45 graden de komende dagen. Komt door hete lucht uit Afrika, waar ook nog een Sahara-zand in zit, zegt deze Griekse klimaatonderzoeker. Uh, er is ook transport van minerals van the sahara desert naar onze regio. Dat um, maakt dingen even worse.